Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. Een kamermeerderheid is tevreden met de aanpassingen... die staatssecretaris Teven heeft doorgevoerd in het asielbeleid. De PvdA vindt, net als D66, dat Teven op de goede weg is... om het asielbeleid humaner te maken. SP en GroenLinks hebben juist ernstige twijfels over Teven. Ze vragen zich af of hij wel geschikt is voor zijn taak... maar er kwam geen motie van wantrouwen. D66 geeft teven een gele kaart, maar vindt wel dat hij de kans moet krijgen om zijn werk af te maken. Aanleiding voor het debat was een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de situatie in opvang- en detentiecentra. In een voormalige gevangenis in Doetinchem worden binnenkort asielzoekers ondergebracht, meldt het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers. Volgens het COA is er momenteel een grote toestroom van asielzoekers, vooral uit Eritrea, Syrië en Somalië. In de gevangenis De Kruisberg die leeg staat... komen in eerste instantie 350 asielzoekers te wonen. Later kan de capaciteit worden uitgebreid naar 800. De eerste asielzoekers kunnen er volgende maand al in. In het noordoosten van Nigeria zijn vier Nigeriaanse schoolmeisjes... ontsnapt aan hun ontvoerders van de terreurbeweging Boko Haram. heeft een plaatselijke bestuurder gezegd. In Nigeria werden vorige maand bijna 300 meisjes ontvoerd... uit een middelbare school. Bijzonderheden over de ontsnapping van de vier ontbreken nog... Kort na de ontvoering wisten al zo'n 50 meisjes zichzelf te bevrijden. Er worden nu nog ruim 200 schoolmeisjes vermist. Het weer. Vanavond en vannacht geleidelijk minder regen. Morgen geregeld zon, vooral in het noorden en zuiden. Maximum temperatuur dan 18 graden. Dit zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu, Peaceful Radio. Welkom terug luisteraars. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 993. We gaan weer beginnen met uh, fijne New Age muziekwerkjes... Even kijken, 15 in totaal, bijna allemaal 4 minuten lang. Lekker genieten van een grote diversiteit aan new age muziek hier op ZM Zandvoort. Peaceful Radio heeft een eigen website, peacefulradio.eu. Daar kun je de hele playlist in terugvinden. Veel luisterplezier. plezier. aus hodo imarzion was die also gele geschanden der dag